Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote reddingsactie op de Maas bij Maastricht. Daar is een bootje met twee mensen omgeslagen. Waarbij één persoon is omgekomen. Het gebeurde bij een stuw. Dat is een soort sluis die de waterspiegel regelt. Het bootje kwam rond kwart over één in de problemen, zegt de veiligheidsregio. Die is door de afzetting heen gevaren. Vermoedelijk, maar dat weet ik nog niet zeker. Maar door de, door de sterke stroming. En die zijn door de stuw heen uh, gegaan. Maar nou, daarop zijn het op de hoogste schelling twee personen te water geraakt. Eén persoon is in de stuw blijven hangen. Die is door de brandweer uit het water gered. Die is, die is veilig. Die wordt nu naar het ziekenhuis gebracht uit voorzorg. Maar lijkt erop dat hij stabiel is. En de andere persoon is dus overleden. Waarschijnlijk gaat het om een vader en een zoon. Bij de reddingsactie werden boten en duikploegen ingezet. Ook een politiehelikopter en een helikopter van het Duitse hulpdienst zochten mee. Het is weer ouderwet stapvoetsrijden in de spits. We staan in 2023 zelfs weer vaker vast dan voor de coronacrisis. Het aantal opstoppingen is vergeleken met 2019 10% toegenomen. Vooral op dinsdag en donderdag. Voorlopig ziet het er niet naar uit, uit dat het minder druk wordt, vertelt de ANWB. Het enige dat dus echt zou helpen is als er meer mensen op bijvoorbeeld maandag, woensdag en vrijdag naar kantoor gaan. En als meer mensen hun werktijden spreiden voor zover dat mogelijk is. In Oldenburg in Duitsland heeft de politie acht Nederlanders opgepakt vanwege een plofkraak. Het gaat volgens de Duitse omroep NRD om mannen tussen de 20 en 32 jaar oud. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor een plofkraak op een geldautomaat vrijdagnacht. Bij een supermarkt in de Noord-Duitse plaats. En het is negen jaar geleden dat we hem voor het laatst zagen in de docu Het Beste voor Kees. Die docu gaat over Kees' autisme en hoe zijn omgeving daarmee omgaat. En sinds vandaag staat er een vervolg online op Videoland. Kees vliegt uit. Daarin is te zien hoe hij op zichzelf gaat wonen. En dan moet hij samen met de schilder een kleur uitzoeken voor in het nieuwe huis. En dat is niet makkelijk. Ik vind de kleur niet zo mooi. Mm -hmm. hey, ik wil niet zo'n grauw sluier erin. Mm -hmm. ja, bedoel, even vragen, bedoel je met mm, ja of nee? Want als je mm zegt, dan krijg ik daar geen hoogte van. Mm -hmm. Ja, overigens zegt hij tegen RTL Nieuws dat het goed met hem gaat... en dat hij de nieuwe docu niet heeft gezien en zeker ook niet gaat zien. Hij vindt het vreselijk om zichzelf te zien of te horen praten. En dan nog het weer vanmiddag op steeds meer plekken. Zon vanavond ook, eh, kans op vorst. Morgen een zonnige dag, dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Gebracht. Dus als we de even tegenzin dan wie het laatste. Was. De Zolang je durft te droomen. Alone, just dancing with my eyes Unfold to get in a hole, or oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same. Except the truth is now you're gone, life just goes on. So I'm dancing with my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 Stone, Stevie.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 Oh, wat is er gebeurd? Wat ja, ja, ja. Zonder jou voel te slapen, zonder kussen, zonder jou voelt te dus lopen door de koude regen zonder paraplu, omdat ik zo graag bij jou wil blijven, vol te trekken, aan als vluchten, maar ik moet het laten rusten, ik moet het.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 Maar de tenzij was. Ik niet de kiezel, maar de kei was. Ik niet de honing, maar de bij was. Ik niet de modder, maar waar de klei was. Ik niet de vet, maar juist de sprei was. Ik niet de maan, maar juist de tijd was. Ik niet de kassa, maar de rij was. Ik niet de rago.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 Bij dan, dan nog steeds, bij dan nog steeds, bij dan nog steeds, bij dan nog steeds. Blijven. Dit is ZFM. 6.9. Zie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 Welke stijger klonk om van Pallias Jeruzalem? Hadden eigen area's. Voor sprot en haring, voor begonia's. Zelfs in fabrieken kwam van overal.